Van 9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een synagoge in Jeruzalem zijn vier Israëli's omgekomen. Zeker acht mensen raakten gewond. De twee daders zijn volgens de politie Palestijnen uit Oost-Jeruzalem. Ze drongen schietend en bewapend met bijlen en messen de synagoge binnen. De daders werden door de politie doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Wel spreekt de radicale Palestijnse Hamas-beweging van een heroïsche daad. Het openbaar vervoerbedrijven en minister Ascher van Werkgelegenheid trekken 20 miljoen euro uit om personeel te werven. Door de vergrijzing dreigt er een tekort aan chauffeurs, conducteurs, monteurs en machinisten in het openbaar vervoer. Ook komt er op dit moment te weinig nieuw personeel bij. Met het geld worden extra werk- en leerplekken gecreëerd om jongeren en werklozen om te scholen. Na ruim een jaar is er weer een videooproep verschenen van Jacques Rijke, de Nederlander die drie jaar geleden in Mali werd ontvoerd. Rijke doet opnieuw een dringende oproep aan Nederland om hem vrij te krijgen. Er werd in 2011 samen met twee andere Westerlingen ontvoerd door islamitische strijders. Buitenlandse Zaken wil niet reageren.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 Het elektronica bedrijf BCC neemt concurrenten microelectro Harense-Smit en It's Electronic over. Dat bevestigt de directeur van BCC in het Brabant Dagblad. BCC koopt de 41 winkels van Teel, het moederbedrijf van de drie winkelketens. Uiterlijk op 1 februari gaan 23 winkels dicht. De rest wordt omgebouwd tot BCC-filiaal. Een klein deel van het personeel van de te sluiten winkels wordt overgenomen. Het weer grijs met nevel en mist, maar later ook soms wat zon... en op een enkele plek motregen. Er staat weinig wind uit oost tot noordoost. En het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het ZFM. verkeers Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat nog 155 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knopen Hoeflaken 4 kilometer... en richting Amsterdam bij knopen Muidenberg 5... A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 4 kilometer. Daar is de rechte reishok dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Tussen Hoogmaden en Hoofddorp 10 kilometer. Richting Amsterdam staat bij Knopend Hoofddorp nog eens 5 kilometer. Dan de vierde richting Den Haag. Die staat tussen Knopend Burgerveen en Zoetewoudend Rijndijk 14 kilometer. De rechte reishok is dicht. Daar staat nog steeds een kapotte vrachtwagen. A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp 5. A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodengraven 4. Verderop bij Knopend Lunette nog eens 4 kilometer. A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. A27 Almere Utrecht bij Wildhoven 7. A28 Zwolle richting Utrecht bij Soesterberg ook 7 kilometer. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam. voor Burgerveen 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Steun de Nationale Actie en geef op Giro 555. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it! today day round.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 He goes out and works hard. Mama says working is good. No one got any company. True, untrue. ...zingen we bij onze collega Jaap Koper... Die, nou, ...die kunnen we ook wel eens gaan draaien over zo. ...zo is het gegaan hè? Zo is het gegaan dochter. Zo is het gegaan, lekkere muziek. De Kat en Papa Ute... Uiteindelijk, uh, ...uit het uh, origineel van de single van Stromae... ...en Papa Ute. Ja, aan het begin hebben we het beloofd hè... ...van uh, uur twee van de uh, op Zondag... ...ook heel veel zomerse uh, muziek onderweg... ...moest ik even een keuze maken... ...en de keuze is gevallen op deze. Hier is de Roots Syndicate... ...en de Mockingbird Hill... Tra la, la, la, tra tra la la la la la la la la la la dee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 Beide golfers hadden 277 slagen nodig voor de vier rondes. Dat zijn dus uh, in totaal 72 holes. Maar het grappige was, naar de reguliere uh, 18 holes van de laatste dag. sloeg uh, Boba Watson zijn tweede bal op een par 5 in de, in de bunker. En hij stond twee slagen achter Tim Bernard. Maar wat doet hij? Hij slaat hem uit de bunker in het gaatje. Hey. dus hij maakte een eagle op de 18e hole. Waardoor hij ook op min 11 kwam. Dezelfde score als Tim Clark liet noteren na 72 goals. Dus vandaar dat er een playoff werd gespeeld. En die, die Boba Watson dus uiteindelijk in zijn voordeel beslechte met een prachtige birdie put. Dit is Rickston en me en mijn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 ti bo Kijk de muziek bij Jordan Nielsen en Kop in het Zand. Nou, zo meteen gaan we hier kijken naar de evenementen van de komende dagen. Maar eerst Elton John en Kiki D en Danko Breaking My Heart. in Zandvoort met zojuist John en Kiki en Don't Go Breaking My Heart. Het is tijd voor de evenementagenda. Welke evenementen vinden we er de komende dagen allemaal plaats hier in Zandvoort, Jan. Ja, terwijl uh, jazzminnend uh, Zandvoort momenteel van een concertmatig optreden uh, geniet van Gretje Kouveld, in de krocht gaan wij kijken wat er allemaal, allemaal nog te doen is in en rondom Zandvoort. Zo zult u vandaag uh, wellicht mountainbikers voorbij hebben zien komen op het strand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 In de Corver Sporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken naar de kinderen die meedoen uh, met het Sinterklaas-spektakel. De kaarten hiervoor zijn te koop bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht, Pluspunt in Nieuw-Noord en Snackbar de Oude Halt. Uh, dus 16 november komt die Sinterklaas in Zandvoort. En ik heb en... ook nog een nieuwtje voor je trouwens, Albert-Jan. Dat weet jij nog niet eens. <laughs> uh, verras me. Ja, er zijn waarschijnlijk ook radiopieten aan boord van de boot. Oh ja? Als hij aankomt. Ja. En dan gaan we natuurlijk proberen contact mee te krijgen. Ja, en op die 16 november begint Zandvoort op zondag. Speciaal daarvoor om 12 uur. Dan kunnen we een live verslag doen. Gaan we doen. 16 november Sinterklaas in Zandvoort. Oké, dat was hem. Dat was hem. Dat was hem. Oké, wil je er even mee te nalezen? Download dan bijvoorbeeld de CFM Zandvoort app. En hier is Pitbull.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 I was born real fast in a brain. You might even terugblikken op jouw zaterdagavond stappersavond tezamen met een van de meest populaire dansplaten van dit moment, de single van Pitbull tezamen met John Ryan je hoort er inderdaad Fireball het ritme van Zandvoort ook op tv GFM, Text TV op kanaal 45 GFM en kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40 is hier Andrew Gold en de Lonely Boy that dude.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 Oké, okay, een verzoekplaats. We draaien hem even speciaal voor Martin. Ja, die hoorde hem gisteravond echt van. Leuke plaats om weer terug te horen. Charlie Ricks is hier. And if you did.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 to see the most beautiful girl that walked out of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 Jan? Goed gekeurd. Oké, okay, heel goed. Je hoort uh, Marillion, de single Kaylee. Ja, Serious Request uh, in uh, Haarlem gaat eraan komen. Nou zijn er heel veel songfortis die op dit moment... met allemaal uh, leuke ludieke acties uh, bezig zijn, Albert-Jan. En ik krijg er net weer eentje binnen. Die wil ik toch wel even vertellen. Via de Facebook-site 24 uur vieniel voor Serious Request. Ja, dat is een actie van uh, Nob Bijners. Die heeft dat uh, opgezet.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 naar uh, Laura en Hardy. Die gaat daar gedraaid worden. Daar moet je wel wat geld voor betalen natuurlijk. Maar Tuurlijk. dat gaat naar uh, Serious Request toe. En de plaat, die krijg je ook wel weer terug hoor. Dus daar oh. hoef je geen zorgen over te maken. Oh, wat een lange... Vanaf uh, 12 december midden in de nacht... Oh. tot 13 december 24 uur. Viernieuw in Lauro en Hardy. Leuke actie. En tegen de tijd, uh, vlak voor de actie... komen ze nog uh, in het nieuwe CFM-programma... Zandvoort draait door. Iedere vrijdagavond live... van 7 tot 9... En van 5 tot 7 moet ik zeggen, sorry. Van 5 tot 7 Zandvoort draait door. En tegen de tijd dat die actie gaat lopen... komen ze met een afvaardiging, komen ze hier... vertellen wat er allemaal nog staat te gebeuren tijdens die vinyl... Dus jij wist dat ook al? Jij een nieuwtje, ik ook een nieuwtje. Oké, okay, helemaal goed. Goed, terug naar de sport. Terug naar... Oh, jij wil even sporten. Oké. Okay. Terug naar de Volvo Ocean Race... Een reis rond de wereld die op 4 oktober jongstleden begon met een zeilrace in de haven van Alicante. En op 11 oktober vertrokken ze naar de eerste tussenstop en die was in Kaapstart.